Zo rolde ik de zomer door, radiator klonk toen al door het hele land. Jan-Jan zijn toen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. En pas genieten van de kneed en die kuiper en van jouw zoete melk. De ploeg van post niet te verslaan, haalde de gele trein weer aan. En theo komen zat weer achter op de motor, de we te verslaan.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 De Henrik Kuiper is helemaal vergeven. Hij heeft een ziel. Hij wordt opgejaasd. Daar is je daar, is hij, daar moet je je brood pakken. Pak hem dan. Pak hem dan. Toe de France. De tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van Ibo. De Toe de France. De tijd van mijn leven. De moe van toe en op de US. Radio Tour van 2 tot 6. Het is 10 seconden. Oh jongen, oh jongen, dat wordt nou met nog ruim 4 kilometer te rijden. To de Franse, de strijd voor mijn leven. Zij kan geen boven van de bergen. En hij is vandaag weer begonnen hoor, inderdaad, de Tour de France, de honderdste, jawel. De honderdste Tour de France, en uiteraard gaan we daar ook aandacht in dit uur aan besteden. Je hoorde de Tour de France, de single van Dries Roeving. Voor Zandvoort en de regio. En het is even na vier uur, welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Alweer, Mark, het laatste, ja, ja. alweer het laatste uur. Vliegt uh, weer Rob, voorbij, hè, gewoon. We hebben Willem van Dens gehad, we hebben Jo van Nes gehad... We hebben Lex Van de Hoorn... Den Hoorn. Den Hoorn hebben we gehad. Zegt dit uh, nog fouten. Ja, nog fout. <laughs> <laughs> maar Le we hebben nog wel wat te doen, hoor. De -de, het laatste uur op uh, Zandvoort op zaterdag... Half vijf, dier van de week, kwart voor vijf.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 www.zfmzandvoort.nl My heart is a beating drum Moves mountains, it's so strong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 Op bezoek, en op bezoek en zullen op 69 criteria de paviljoens controleren. Uiteindelijk rolt daar nadat de provinciewinnaars bekend zijn... op 4 juli in Noordwijk het beste strandpaviljoen van Nederland uit. Oké, okay, nou, Zandvoort moet het gewoon worden, hè? Als je ja. in Noord-Holland al vier van de vijf in Zandvoort <laughs> hebt... moet de winnaar gewoon ja. ook in Zandvoort <laughs> zitten. Waar het in de gaten op 4 juli is de einduitslag bekend, hè? Ja, 4 jullie in 4 Noordwijk. Juli. Nog een paar dagen wachten. En dan weten we wie de beste Strandpafjun van Nederland is in dit jaar. Hier is TV4, is een lekkere single: It's Dirty Cash.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 You just call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 Jou s'avonds bij het park. De auto licht en we schijnen. je lichaam. Zonder ogen, zonder erin. Ik neem aan dat je nooit.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 Rocky en niet te veel, nee. Ik heb het over Rocky. Dat is een dier, dus een hond. Is een jonge, brutale en iets onopgevoede herder. Hij vindt het erg leuk om achter alles aan te gaan wat beweegt. Fietsers, skaters, noem maar op. Omdat hij nog erg jong is, kan dit met de juiste aandacht en opvoeding nog goed gecorrigeerd worden.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 Dus, Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot met zaterdag van 11 uur tot 4 uur. Telefoonnummer 5713888 of u gaat via de website www.dierenhuiskennemerland.nl. Dus ga voor Rocky of een van die andere leuke dieren naar het Dierentehuis Kennemerland. Hier in Sanford, Nieuw-Noord aan de Keesomstraat is hier REO Speedwagon en keep on loving you. You should de.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 Nee, me Meijer. Heu, dit is een moeilijke naam. Om. Wat staat er dan? Wat staat er dan? Arthur. Heukemeijer. Oké, okay. werd georganiseerd. Uh, gaat met ingang van 5 juli aanstaande verhuizen. De heren hebben met Café Nuf aan de Haltestraat overeenstemming bereikt om daar eens eens in de maand een jam sessie te organiseren. De sessies die stevig als een groot aantal artiesten trekken en die. <coughs>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 de Seestraat. Is hier de Time Exodus Club en rumors. Wow. Bye. -bye.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 Die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant.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 Meer. Kan dus gaan waar iemand weer maar...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 Lekker swingen. Ja, men een oud van Proyecto Uno en El Tiberon en uh, gooi even in een nieuw jasje met uh, Harry Mendes. En wederom een hit. En het kan van, wat mij betreft wel een zomerhit uh, gaan worden dit jaar in de zomer van 2013, uh, Mark.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 always look on the right side of, of life <laughs> for life is quite absurd